In Brazilië is een van de grootste mensensmokkelaars ter wereld opgepakt. Saifullah Al-Mamun zou op grote schaal mensen uit vooral Zuidoost-Azië... via Zuid-Amerika naar de VS hebben gesmokkeld. Ze moesten daarvoor 12.500 euro per persoon betalen. De reis was zeer gevaarlijk. Zo zou een groep van acht Bengalezen de Amerikaanse grens nooit hebben bereikt... maar onderweg in handen zijn gevallen van een Mexicaans drugskartel. Ook andere leden van de mensensmokkelbende zijn aangehouden. In Hongkong zijn de ruiten ingegooid van het Chinese staatspersbureau. Het is het 22e weekend dat duizenden demonstranten de straat op zijn gegaan... om te protesteren tegen de Chinese bemoeienis met de stad. De politie heeft een waterkanon en traangas ingezet... om de betogers uiteen te drijven. Ook zijn er mensen gearresteerd. De prominente activist Joshua Wong liep vandaag ook weer mee. Hij werd afgelopen week als enige kandidaat uitgesloten... van deelname aan de districtsverkiezingen... vanwege zijn inzet voor de pro-democratiebeweging. In Beuningen in Gelderland hebben zo'n 250 vrachtwagenchauffeurs met hun trucks een Erehaag gevormd voor de verongelukte chauffeur Daisy Peter Kuijers. Al vroeg in de ochtend parkeerden de truckers hun voertuigen schuin langs de weg op de route van de rouwstoet. Toen de truck met de kist op weg naar het crematorium de Erehaag passeerde, applaudisseerden de chauffeurs. De vrouw kwam vorige week op 26-jarige leeftijd om het leven bij een ongeluk op de A50.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 You do. Ooh, ooh. All my dreams came true. Deze single uit de jaren 80 werd het uh, 7 over 2. Zandvoort, een hele goeiemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Wij zijn er weer na twee weken afwezigheid. Dank aan uh, Jaap en uh, Roy. Zij hebben het uh, twee weken voor ons uh, waargenomen, Albertjan. Ja. Goedemiddag trouwens. Waarvoor hartelijk dank. Maar ik ben blij je weer op je, op je vertrouwde stek te zien. Ja, ik sta weer. Je staat weer en, Hij uh... staat. Je, je volgens mij ook een beetje, beetje, beetje gegymnastiekt ofzo. Ja, ook dat. Je, je, je, je ziet er gezond uit. Oké, okay, dankjewel. Dat dankjewel. Was, was wel even een, een dalletje weer. Hè? Was weer even nodig. hè? Ja. Even even de, de, de... Lekker aan de drugs. Ja, heerlijk. Heerlijk. heerlijk. Maar je bent er weer. Nou, we zijn er weer. Welkom thuis. Goedemiddag luisteraars en niet te vergeten kijkers. We zijn er weer. Drie uur lang live op deze zaterdagmiddag. Uh, wat gaan wij de komende drie uur doen? Nou, uiteraard een aantal items die u van ons gewend bent. Zoals de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houd uw pen en papier bij de hand. Want er is ondanks het feit dat het zomerseizoen ruim voorbij is... nog van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Blijft het zo mooi, mooi weer of wordt het minder en wordt het kouder? U hoort allemaal rond de klok van half drie tijdens het weerbericht. Het dier van de week... Uh, die luistert naar de naam Mila. En uh, we hadden Sandy uh, uh, en Topper. Topper is nog steeds uh, in het dierenhuis. Die is, nog, heeft nog, is weer teruggebracht. En heeft helaas geen, uh, geen uh, thuis kunnen vinden. Hmm. Dus mocht u uh, Topper willen bekijken, dan kan dat in het dierenhuis. Maar deze week hebben we Mila in de aanbieding. Het gedicht van de week is een beetje in de trant van uh, onze collega Fred Hey Met uh, zijn programma wat hij na altijd is. Tussen uh, 5 en 7. Met Entertainment for You. Heeft daar een Nederlandstalige top 5. Nou, niet je echt aan te raden, uh, Rob, want die teksten liegen er niet om. Daar en jij hebt er één gevonden. Daar is mijn gedicht van de week ook uh, op gebaseerd. Onder de pakkende titel Jij bent alles. Straks natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. En het was natuurlijk weer een drukke week uh, in Zandvoort geweest... met uh, alles en nog wat over en over en bij het circuit. En nog ander nieuws ook. Uh, we hebben uh, natuurlijk uh, voetbal, want er wordt weer gevoetbald. Rond de klok van uh, tien over half drie gaan we voor eerst schakelen met uh, Duintjesveld... Want daar is voor ons aanwezig Joop van Nes... tijdens wedstrijd SV Zandvoort tegen FC Aalsmeer. Zandvoort staat momenteel tweede... met 1,8 punt achterstand op de uh, koploper. We hebben ook uh, afgelopen week... hadden we de boekpresentatie over de coureur Wim Loos... die veel te, veel, veel te vroeg is uh, overleden. En uh, onze collega's van NH uh, Nieuws... die waren uh, daarbij aanwezig... en die spraken met de schrijver, medeschrijver... of medesamensteller Rob Petersen... en ook nog met de zus van Wim Loos... Daarover straks veel en veel meer. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook de komende uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Ja, ik zit nog even met het gedicht van de dag. Jij bent alles. Ja. Ik ken wel een Duits nummer, hè? Doe bist alles. Ja. Heeft het daarmee te maken of niet? Nee. nee. Het heeft te maken met Helen Reddy. Zeg je dat wel? Nee, helemaal niks. Nou, kom ik straks op terug. Blijf luisteren. Straks kwart voor vijf het gedicht van de dag. En nog veel en veel meer. Waaronder uiteraard goede muziek. Zou ik deze fantastie zien en feel de love? I saw you, so pretty. Your face lit up this 83 en uh, <laughs> dat was TCC en Field of Love. Hoe kan dat nou, hè? Hoe kan dat nou, ja. Nou ja, we doen het er even mee, toch? We doen het er even, we even, doen even, mee. Het er even mee. Zo is dat. Nou, Russia, Kotsen komt uh, aankomende donderdag... in het Holland Casino hier in Zandvoort. En komen komende donderdag vanaf 10 uur op hier in Zandvoort in het Holland Casino op het Badhuisplein. We hebben het over Russa Kots. En inderdaad, Arthur, we noemen hem Hartslag. En dat nummer hoorde je ook zojuist. Het is 17.02, tijd voor de Zandvoortsnieuws in de Korts. Afgelopen woensdagnacht heeft de politie een verdachte aangehouden... voor een poging tot diefstal van een grote partij Dure Kleding. De kleding was afkomstig van een Zandvoorts bedrijf. Dat van donderdag tot en met zaterdag uh, een grote uitverkoop houdt in de korver Sporthal. Rond kwart voor twee uh, s'nachts uh, zocht de politie uh, met meerdere eenheden, waaronder een politiehelikopter en een hondengeleider. in Zandvoort Nieuw-Noord naar twee verdachten. De politie trof een, gro uh, trof een grote vuilcontainer op wielen aan vol met kleding. die klaarstonden om meegenomen te worden. De exacte waarde is onbekend, maar wordt geschat op enkele duizenden euro's. Een van de verdachten kon snel worden aangehouden. En naar de tweede verdachte is nog een tijd doorgezocht, maar die werd helaas niet meer aangetroffen. Van 30 tot en met 6 november is het de week van de pleegzorg, waarin er landelijke aandacht voor het belang is voor de zorg en het tekort aan pleegouders. Inmiddels zijn er zo'n 22.000 pleegkinderen in ons land. Ook in Zandvoort zijn pleegouders heel hard nodig. Dus heeft u tijdens het weekend een plekje vrij. Pleegzorg Nederland zorgt voor een aantal kinderen een deeltijdpleeggezin om hun ouders tijdelijk te ontlasten. Meer weten naar de mogelijkheden van pleegzorg gaan dan naar de website www.pleegzorg.nl www.pleegzorg.nl De gemeenteraad van Zandvoort heeft dinsdagavond unaniem ingestemd... met een investering van zo'n 1,3 miljoen euro voor verbeteringen aan het spoor. In totaal dragen omliggende gemeenten, de provincie, het ministerie en partijen als ProRail en NS... ...voor 7 miljoen euro bij uh, om de treincapaciteit te kunnen verhogen op de lijn Amsterdam-Haarlem-Zandvoort. De Formule 1-race van volgend jaar heeft natuurlijk daarbij als vliegwiel gefungeerd. De Bloemendaagse wethouder Henk Wijkhuizen kwam donderdagavond met een konijn uit, uit de Hoge Hoed. Haarlem, Heemstede en Zandvoort willen meegaan betalen aan maatregelen... ...tegen de verwachte extra geluidsoverlast voor omwonenden van het spoor in Overveen. Het circuit Zandvoort mag aanstaande maanden beginnen met de echte bouwwerkzaamheden om de formule 1 in mei eh, volgend jaar mogelijk te maken. Dat heeft de rechter in Haarlem besloten. Milieuorganisaties vrezen dat er te veel stikstof wordt uitgestoten tijdens die werkzaamheden en de race zelf. Ze eisen van de rechter dat er beter onderzoek naar gedaan zou worden. Te vergeefs. De, recht, de rechter vindt dat de vergunning op een correcte wijze is verleend door de provincie Noord-Holland. Tot zover. Dankjewel Albert Jan. Dat was het. Het nieuws in het kort. Ook na te lezen, uiteraard, op onze eigen CFM app. En mocht je die nog niet hebben, download hem dan nu.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 Taking your time, and I will never be the same I love his lips, cause he says the words They my mommy, they mommy We're gonna wake up, this love is like a dream So join me in this bed, the iron Push up for me, and sweat sweating So I'm gonna put my time in Rising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 me like you need me, rub me like a genie Pull up to my spot and bikini Cause you gotta see me, never leave me You got a girl that could finally do it all Drop an album, drop a baby, but I never drop so me oh. I'm in, push up for me and sweat, darling oh, so I'm nah, gonna nah, put nah. my time in I no won't oh, stop, stop until the angels sing Jump nah, in nah, the nah, water, nah, be free Come nah, south of the borders with me Come south nah, to the border, borders Come south of the border with me Jump in that border, be free Come south, south of the border with me. with me Jump in that border, be free Come south, south of the border with me This is ZFM ...luistert naar het geluid van Zandvoorts... Uh, ...op de zaterdag en de maandagmiddag met twee platen achter elkaar. Maar als eerste Ed Sheeran... Uh, ...tezamen met Camilla Cabello en Cardi B. Een plaat uit de hitlijsten van dit moment... Uh, ...dat was South of the Border. Gevolgd door een gauw oude van... Ja, ...niemand minder dan uh, Michael Jackson... ...en The Human Nature. Ja, we kunnen weer uh, stemmen op uh, de onderneming van het jaar. Ja, en wel fase 2 de afgelopen week kon iedereen in het kandidaten aanmelden... voor de verkiezing van een onderneming van het jaar 2019. Ruim 450 mensen namen de moeite om gezamenlijk... circa 39 verschillende bedrijven in te dienen. Hieruit heeft de organisatie een shortlist gemaakt... waar uiteindelijk 9 kandidaten verdeeld over 3 categorieën uit zijn gekomen. Er zitten 3 categorieën, met in iedere categorie ook 3 titelkandidaten. Allereerst de categorie Horeca, Eetcafé Zand in de Kerkstraat... Noble Tree Raadhuisplein of Zizo Lounge Palace Hotel... En de categorie retail, ABC en meer in de Haltestraat, c Optiek in de Haltestraat En de, de dierenwinkel van de Zandvoort aan de Engelbertstraat. En de, de derde categorie vind ik eigenlijk wel een rare categorie. Categorie overige. Ja, er is. Ja, nou ja, goed. Oké. Okay. Maar in ieder geval, daar drie genomineerden in die categorie zijn... Certainly Raceteam van Circuit Zandvoort. Fotostudio Zandvoort aan de Max Planckstraat. En als derde Zandvoortmakelaars in de Passage. Uh, per categorie wordt diegene met de meeste stemmen winnaar van de categorie. Wie de overall winnaar wordt, wordt mede bepaald door een vakjury bestaande uit gerenommeerde ondernemers uit Zandvoort. De stemverdeling en de jurywaardering wegen beide mee wie van de drie categorie winnaars uiteindelijk de fraaie wisseltrofee het Haringmeisje een jaar lang uh, in bezit krijgt. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het ondernemerschala dat op donderdag 14 november, zit u vast in uw agenda, donderdag 14 november, vanaf half acht s avonds opnieuw in het strandpaviljoen de haven van Zandvoort zal plaatsvinden. En hoe kunnen we stemmen, meneer Harms? Nou, onder meer via de CFM Zandvoort-app, uh, albert Jan. Nou, top. Gewoon naar het menu gaan en dan naar, naar ondernemersverkiezing. En dan kan jij jouw stem uitbrengen op jouw favoriete ondernemer. En uiteraard kan het ook via de Zandvoortse Courant en de Zandvoort-app. Zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen. Maar eerst gaan we nog even luisteren naar een heerlijke plaat van VOF De Kunst. We zitten samen in de kamer. En de stereo staat... deze van de VOF. de Stabon, kunst en inderdaad Susanne, ik ben de stapelgek op jou de vier minuten over half drie tijd voor het weer. Je de weer, weer en Albert Jan zit er al helemaal klaar voor heb je goed nieuws Albert Jan ja ja nou, voor ieder wat wilt zou ik bijna willen zeggen uh, vandaag zoals, zoals u kunt zien is het wisselend bewolkt en het komt uh, tot enkele buien later vandaag neemt de buigheid af de zuid tot zuidwestenwind waait maat tot vrij krachtig en aan zee krachtig tot hard en de temperatuur stijgt naar een graad of 14. Vanavond en de komende nacht is het bewolkt met kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 graden en de wind neemt in kracht af. En morgen schijnt geregeld de zon en het is over het algemeen droog. Pas later op de dag neemt de kans op regen weer toe. De temperatuur stijgt naar 12 graden en de wind waait uit het zuiden en is meest matig van kracht. Maandag is het wederom bewolkt en regenachtig. De temperatuur stijgt opnieuw naar een graad of 12. En vanaf dinsdag blijft het wisselvallig met dagelijks kans op buien. De temperatuur daalt van 11 naar een graad of 9. Al dus Rico Schreuder. En het weer is laten te lezen op www.ricoweer.nl. Dat was het weer, zie voor. En het is weer tijd voor een hit van dit moment. Hier is Circles. Dat is ook een mooie, hè. die uh, Albert-Jan ik net weer terug gaat, die het me een beetje moeilijk lopen maken. Ja, dankjewel. <laughs> nou, je in ieder geval Post Malone en uh, Circles. dadelijk gaan we naar uh, Joffres op uh, Duitsbespeld. De voetbalwedstrijd van vandaag om half drie gestart. SV Sanford tegen FC Aalsmeer. En Joop gaat de hele wedstrijd voor ons volgen. En zodanig hoor je het eerste verslag daarvan. Na nou, deze van de Swingout Sister in Breakout. Breakout. We gingen weer even terug naar die goede jaren tachtig met de swing-out-sister en Breakouts. En van de swing-out-sister gaan we naar Joop vanmiddag op Duitsersveld. Goedemiddag Joop, jij bent aanwezig bij de wedstrijd van vandaag. S.V. Sanford Aalsmeer. Inderdaad, Duitsers, Rob, ja, inderdaad tegen Aalsmeer. En dat is niet gemakkelijk geworden. Alsmeer is vorig jaar getegedeerd uit de eerste klasse. En die wil dolgraag graag weer terug. Uh, voorlopig hebben zij de eerste paar wedstrijden van deze competitie ontzettend veel pech gehad. Ze begonnen hun eerste wedstrijd met acht geblesseerden. Dat wil nog wel zeggen. En ze zijn hier nog steeds niet te boven. Want ze hebben nu uh, negen punten uit vier, wedstrijden, zes wedstrijden. En Zandvoort heeft er dertien. Zandvoort staat op de tweede plaats en Aalsmeer op de negende plaats. Dus je zou qua stand willen zeggen van... nou. Uh, uh, dit gaat uh, makkelijk worden, maar dat is absoluut niet het geval. Want uh, als meer, dat, uh, dus zoals ik zei, ik wil meer, kan meer. En is uh, tot nu toe in de eerste wat hebben we nu, uh, 10, 12 minuten uh, volledig in aanval gegaan. En Zandvoet is uh, is eruit gekomen. Zandvoet is uh, gehandicapt aan deze wedstrijd begonnen. Het uh, uh, uh, uh, uh, voorhand was al gisteren aan. De doelketten en uh, de keeper, uh, Daan Bergman, die zijn op vakantie. Salim Fertut is nog steeds uh, geblesseerd. Ook een speler die behoorlijk kan scoren. Maar Nijtse Berg is gelukkig weer terug. Die kan weer spelen. Die hier staat ook opgesteld en die staat als hangende spits. Uh, Ryan Lammers is in de spits gekomen. En dat doet hij dan samen met... Moet ik even kijken. Uh, ik kan het niet goed zien. Ja, dat is heel erg belangrijk. In ieder geval we spelen met twee spitsen en een hangende spits. En uh, dat moet het net uh, gaan uh, maken tegen dit Aalsmeer. Tomfurt, dat heeft uh, zijn punten nodig. Is helaas vorige week uh, uh, de Bietenburg opgegaan, zoals dus het een beetje zegt. 0-0, dus ja, toch, toch puntverlies. En is daardoor de uh, plaats uh, gezakt. Goed, Stomfurt in de aanval. Uh, gaat achteruit uh, wordt langer en gestuurd, maar dat gaat het niet helemaal goed. Het wordt onderschept door het spelen van Aalsmeer. Kastje Fries probeert nog wat, dat lukt <kijkt> niet. En Alstert kan eruit over de rechterkant En dat doen ze via Boerak. Ziet u op Boerak? Nee, uh, Boerak-Satiel moet ik zeggen. Neem me niet kwalijk. Er staat bijna Kastje Fries tussen, maar Alstert kan overnemen. Zit op de helft van zand voor nu. Wordt nu aan de rechter buitenkant geplaatst. Dat gaat voorkomen. Nee, gaat weer teruggespeeld worden naar de nummer 5. En dat is dan uh, Daan van Huffel. Bijvoorbeeld hier speelt hij via uh, een zandvoetbeen over de zijlijn en daarna alweer genomen. Sampson geeft ze eruit. Via Koen de Koen -Machieltje, en die speelt daar Nijtse houdt Bergen, bergen je, spelen, je... Ja, die, ja, en die gaat, heeft een handje nodig om... Uh, nee, toch niet. Soms krijgt die bal mee. Uh, ik dacht even dat Nijtse Nee, toch niet. Toch fout inderdaad, wat ik zei. Een armpje had de ijzerberg nodig om bij die bal te komen en is overgenomen door Aalsmeer. Vandaar uh, de spits en dat is in dit, vandaag vandaag is dat Mike Dam. Die uh, probeert die bal zijn uh, uh, linkerspits te bereiken en dat lukt niet. Soms kan wegwerken, maar dat is niet ver genoeg. Aasmeer nog steeds aan de bal. Maar dat is wel het eigen helft. Maar toch uh, de balmschiet is niet in Zandvoort, dus soms moet gaan jagen. Het is goed gelukt. Garst uh, speelt daar. Ryan Lammers. Lammers, die wordt daar uh, uh, bijna gelopen. dat mocht we de strijd zetten. En daarin gaat de vlag van de uh, uh, assistent arbiter omhoog. Zodat we nog gaan gooien. Goed, we spelen in de 15e minuut. En de Sanfense van 5-0-0 in de wedstrijd thuiswedstrijd tegen Aalsmeer. Dankjewel Joop, voor uh, dit moment. En uiteraard komen we straks weer terug bij Joop van Nies. Het begin van deze uitzending van Salford op zaterdag al een klein beetje verklapt. Veel gauw oude muziek vanmiddag. En daar hou we ons gewoon aan, uh, Albert Jan. Dus, dit is weer uh, een ja. stukje gasthuisplein, sentiment. Ja, inderdaad. Het dus, komt weer helemaal terug. Ja, die, gelukkig had je die koffer nog. Die emotions waren dat. The best of my love. Ja, en we hebben er nog eentje. Ook grijs gedraaid op het gasthuisplein. In dat kleine studiootje. Krijsstraat 2a. Damn, I think I love you.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 if your forie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 wat we ze juist vertelden. Voordat wij naar uh, dit uh, mooie pand aan de Tolweg 10A verhuisden, zat de studio van uh, ZFM op het uh, Gasthuisplein Hoekruisstraat 2A. En als we dan een gouden oude draaien, ja dan draaiden we die daar ook natuurlijk. Zo ook uh, deze van uh, Starmaker en Damn I Think I Love You. We gaan weer naar uh, Dijntjesveld, naar Joffrey's vervolg van de wedstrijd van vandaag. Joop, hoe is het daar? Daarop, waar waren wordt een beetje uh, uit zijn schuldenpest te kopen. En wat meer te vinden is op de helft van Aalsmeer. Zonder overigens gevaar te zijn. Maar dat is ook een andere kant op te val. Dus het is eigenlijk een wedstrijd die uh, ja, een beetje op het middenveld uh, gebeurt. Het gaat over en weer. Het is een soort van flippen En En uh, voorlopig hebben we dus, ze hebben nog geen kansen gehad. We kunnen toch ook niet echt helemaal... Uh, ja, wat zou ik zou het zeggen, enthousiast over worden. Dus nu in ieder geval uh, is het, daar even kijken. Uh, wat hebben we? Uh, ja, oh ja, Jesse Molenaar is de vervallende keeper van uh, Kirkman. Die uh, was genegen om in dood te staan, staat op de lijst, mag gebruikt worden. <klaars> door trainer uh, Ted van Dier. En uh, dat is een speler die uh, ja, tijd bij het DVVA heeft gespeeld. Uh, nee, wat zeg ik? Dat is niet helemaal goed. Nou ja, in, in, in ieder geval een nieuw vinden. En uh, een, een goede keeper. Vroeger het Zandvoort, de, de Zandvoort. is de keeper. Nu is, is hij weer terug, maar voor zijn werk. Hij is militair, moet hij vaak naar het buitenland. Dat soort zaken. En dan, uh, dan kan hij niet aanwezig zijn hier. Maar vandaag is het dus gelukkig het geval. En dan kan hij daar een kerkman vervangen. Goed, Zandvoort is aan de aanval. Hier een uh, foutenbaas richting Nijtsenberg. Berg. die... Uh, er is weer heel veel werk voor zit. Ondanks dat hij... Uh, hij dus, was dus geregeld geraakt, uh, geraakt in een harde wedstrijd. Aan zijn schouderblad. Dus zou je zeggen, wat heeft het voetballer met schouderblad te maken? Nou, van alles nog. Wat is een ding wat zeker is. Hij heeft ontzettend veel last. van en is nu weer terug twee wedstrijden gemist. En uh, hij, hij is nu weer de gewone aanvoerder. De normale aanvoerder van het, de 11 van uh, S.B. Zandvoort. Het spel wel een lopen in de hoofdplek stil over, over de hek en uh, ik denk dat we het best maar weer naar de studio terug kunnen gaan, want het is alles wel spannend op dit moment in de wedstrijd Zandvoort tegen weer nog steeds 0-0. Dankjewel Joop en uh, straks uiteraard weer meer over deze wedstrijd. Is weer meer muziek, hier is Marco Borsato, Snelle en John Jubek. Oeh, jij.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 Daar staan schat, maar jij bent veel meer, wat dan dat? Ik zie het op zijn, daar staan schat, maar jij bent veel meer, wat dan dat? Ja.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 Zijn. Stel jezelf vandaag, ben jij niet veel meer waard? Om de lippenstift op zijn kaart? Op zijn kaart. beste hits van Europa hoor je vanavond weer bij ZFM. Uiteraard in de Eurobreakdown tussen 7 en 9. En wie weet ook al is het Nederlandstalig, staat deze van Marco Borsato sneller. En uh, John Eubank daar ook wel in genoteerd, De uh, lippenstift. Graag tot zo na drie uur.